Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. De Delta variant van het coronavirus rukt op in ons land. Over drie weken is de helft van de besmettingen met die variant verwacht het RIVM. De Delta variant is besmettelijker en over twee maanden is hij verantwoordelijk voor alle coronabesmettingen. Tot nu toe is ongeveer een paar procent van de besmettingen met de Delta-variant. Ja, dat klinkt allemaal onheilspellend, maar het valt ook mee, zegt het RIVM. De ziekenhuiscijfers blijven deze zomer gewoon dalen. En dat komt dan weer door alle prikken die gezet worden. En omdat we in de zomer meer buiten zijn, daar zijn minder besmettingen. Voorlopig ligt de zoektocht naar een nieuw kabinet stil. Mariette Hamer, de informateur, is met haar eindrapport gekomen. Het lukt voorlopig niet om tot een akkoord te komen. En daarom heb ik de fractievoorzitters van de VVD en D66 gevraagd... gezamenlijk een document op hoofdlijnen op te stellen... waarbij zij op basis van de door mij geleverde input verder kunnen gaan. Rutte en Kaag mogen hun ideeën op papier zetten... in de hoop dat andere partijen daar zo enthousiast van worden... dat ze toch nog willen meewerken. Een zandbak in Nijkerk in Gelderland wordt op dit moment omgespit en gezeefd. En dat heeft te maken met feestende Oranjefans. Die hebben daar gisteren allemaal glas achtergelaten. De speeltuin is voorlopig gesloten om te voorkomen dat kinderen gewond raken. De spelers van het Nederlands elftal hebben de benen een beetje losgegooid... ...na de wedstrijd van gisteravond. Toen won Oranje met 3-0 van Noord-Macedonië. Zondagavond om 6 uur, dan speelt Nederland weer... ...en de tegenstander weten we nog steeds niet, zegt collega Tom Egbers. Nee, een windvoerder zou zeggen... ...daar kunnen wij in dit stadion geen enkele mededeling over doen. Je kunt er allerlei mathematische bespiegelingen op loslaten... ...maar we weten het echt pas morgenavond... ...als de laatste poolwedstrijden gespeeld zullen zijn in de andere pools. Het kan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 Er staan twee korte files, eentje op de A4 bij Knap in Burgerveen. Daar heb je een kleine 10 minuten op onthoud. En op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland... is de vertraging ook iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 zijn Every hour, oh yeah, you got a higher power, and you're really the one I wanna know. chicken just to let you know that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 I heard excuses But it's too hard to say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 saying I'm in the car.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 Zijn dromen stil. Nu zie ik niks, niet niemand, nergens meer. Kan dus gaan waar iemand maar weer hermeert. Rekent dat wel, staat dan op. Hij heeft eindelijk het wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verhuurder van een pand in Antwerpen dat drie jaar geleden door een gasexplosie werd verwoest... is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor dood door schuld. Hij had het onderhoud niet op orde. Mariette Hamer hoopt dat de Tweede Kamer haar morgen opnieuw aanstelt als informateur. Ze wil VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag begeleiden... die een regeerakkoord op hoofdlijnen moeten gaan schrijven. In het Wembley-stadion in Londen mogen 60.000 supporters aanwezig zijn... voor de twee halve finales en de eindstrijd van het EK. De Britse regering heeft besloten dat het stadion voor 75 bezet mag zijn. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het zuiden wat regen... de temperatuur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 But they know this face, oh I would have been selfless if I stayed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 Día no me digas En ben ik alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, Mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira, mentira, mentira, mentira, sure that you know it's just